11 uur. Het los journaal Door Altmegens. De Egyptische premier Sharaf heeft na de rellen in Cairo opgeroepen tot kalmte. Gisteren liep een demonstratie van duizenden koptische christenen uit de hand. Ze werden naar eigen zeggen bekogeld door tegendemonstranten. VPRO-verslaggever Rick Delhaas in Cairo zag het gebeuren. Het was midden in het, uh, de avondspits ook, dus uh, midden in het verkeer. Er uh, reden mensen op de demonstranten in. Die auto's werden aangevallen en er werden zelfs mensen uit hun auto gesleurd en in elkaar geslagen. Toen het geweld escaleerde grepen ordentroepen in en daarbij vielen 24 doden en honderden gewonden. Ook werden tientallen mensen gearresteerd. Sharaf zegt dat de oneenigheid tussen moslims en kopten een gevaar vormt voor het land... Volgens journalisten waren er juist veel moslims die het voor de kop te opnamen en keerden de twee groepen zich samen tegen de ordentroepen. Op de Loosdrechtse plassen is een zoektocht naar twee mannen aan de gang. Ze waren vanochtend met een roeibootje de plassen opgegaan en omgeslagen, mogelijk door de harde wind. Wordt onder meer met een helikopter gezocht. Meer details zijn nog niet bekend. CDA wil dat het makkelijker wordt om uitzonderingen te maken op CAO-afspraken die voor een hele branche gelden. Volgens Tweede Kamerlid van Heijem moet er meer maatwerk worden geboden. Zo moet het mogelijk zijn dat bedrijven loonsverhoging niet uitbetalen als daarmee banen kunnen worden gered of zelfs een faillissement kan worden voorkomen. Sinds de regels in 2007 werden aangescherpt is het bijna niet meer mogelijk om uitzonderingen te maken op CAO's die algemeen verbindend zijn verklaard voor een hele bedrijfstak. Kamerlid van Heijem voor twee jaar maak je afspraken over loonontwikkeling. En dat betekent dat als er een crisis zich voordoet... zoals ook de, de, de afgelopen crisis... dat er een plotselinge uh, wijziging van de omstandigheden kan zijn... die ertoe leidt dat het goed zou kunnen zijn... om arbeidsplaatsen te behouden uh, door daarop terug te komen. Van Heem wil hierover in discussie met minister Kamp. De meeste Nederlanders steunen de monarchie... maar een groeiend aantal vindt wel dat het koningschap... gemoderniseerd moet worden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de NOS. 37% van de mensen vindt dat het staatshoofd minder politieke zeggenschap moet krijgen. Dat percentage was vijf jaar geleden nog 25. Een louter ceremonieel koningschap is voor de meeste mensen niet wenselijk. In de Tweede Kamer gaan daar wel stemmen over op, maar een meerderheid is er niet voor. De NOS zendt vanavond op Nederland 2 een monarchiedebat uit over de toekomst van het Koningshuis. Het weer in het noorden, af en toe wat lichte regen of motregen. In het zuiden breekt mogelijk nog even de zon door. Langs de kust kan het flink waaien. Temperatuur 18 graden in het noorden, een graad of 20 in het zuiden. Morgen blijft het wisselvallig en wordt het gemiddeld 18 graden. Als u meer tijd wilt vrijmaken voor uw gezin... en wilt weten of dat kan met uw maandlasten, toets 1.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 Wij als Nederlandse brandwonderstichting doen er alles aan om slachtoffers van brand te voorkomen. U ook? Ga naar wat doe jij bij brand.nl en doe de test.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 Voor een zevenachte Fjorde Cruise van 749 euro gaat u naar reisagent op hollandamerica.nl. radio 1. De gids met Felix Beurers. Goedemorgen de collega's de Bora, Jeffrey, David en Emile. Die werden vanmorgen verrast door een huilie huilie sticker op hun computer. Je had namelijk het hele weekend aangestaan, en zo hebben ze bewust of onbewust energie verspild. En zodoende bijgedragen aan de mogelijke verwoesting van de aarde. Met de landelijke actie Wat doe jij uit? wordt heel Nederland uitgedaagd om de meter vandaag naar beneden te brengen. door maximale energiebesparing. Dit om de wereld een signaal te geven. Energiebesparing is belangrijk en burgers, bedrijven en politiek kunnen er veel meer aan doen. Straks meer hierover. Miljoenen mensen genieten ervan, sociale media als Facebook. We weten daardoor meer van elkaar dan ooit tevoren. Maar hoe letterlijk dat is, wie er allemaal meer weet, daar zijn we ons nog steeds niet genoeg van bewust. Ook door de nieuwe diensten van Facebook kunnen we te veel delen, wachtwoorden verraden, winkeliers op ons spoor zetten. Wat zijn we waard op Facebook? Zometeen praat ik met Daphne van der Kroft van Bits of Freedom. En reclame: er zijn dagen dat je er niets mee te maken wil hebben. Zien wat ik uitdoe? Surf naar de Bijna 125.000 automobilisten zijn het afgelopen jaar bekeurd wegens te hard rijden op de A2. En dan heb ik het over het traject tussen Amsterdam en Utrecht, waar in beide richtingen tegenwoordig vijf banen open zijn. Een zee van ruimte. En toch mag je daar niet harder dan 100 km per uur. VVD-woordvoerder Charlie Abtrood is op zijn zachtst gezegd not pleased. Klopt toch, meneer Abtrood? Goedemorgen. Ja, meneer Meurters, dat klopt. Ik vind het belachelijk. Vindt u dat automobilisten onterecht gepakt worden op dit stuk snelweg? Ja, kijk, automobilisten moeten zich gewoon aan de maximum snelheid houden. Maar ik vind dat de overheid ook een maximum snelheid op een reëel getal moet vaststellen. En uh, twee keer vijf rijstroken en dan 100 kilometer per uur. Ik heb er uh, een paar weken geleden weer gereden. Ik heb me daar netjes, ik vind ook dat het woord als Kamerlid aan de snelheid gehouden. U hebt nog geen bekeuring gehad op dat stuk, helemaal niks? Nee, maar iedereen haalde me in en dat begrijp ik best. Het is echt onbegrijpelijk waarom het daar nog 100 is. Dat zou rustig dan 130 kunnen. U vindt dit een vorm van uitlokking? Ja. En u vindt ook dat uw partij ongeloofwaardig wordt... omdat u steeds hebt gestreefd naar 130 kilometer per uur... op het moment dat de snelweg dat mogelijk aan kan. En nu er wordt er maar 100 gereden op een snelweg... waarvan u vindt dat hij het aan kan ongeloofwaardig uh, worden. Uh, het gaat erom dat alles moet redelijk zijn. Ik vind burgers moeten zich ook automobilisten aan de regels houden. Maar de regels moeten ook redelijk zijn. En die, ik, er is geen automobilist die hier vindt dat 100 een redelijke snelheid is. Dus uh, ik denk echt dat die snelheid voor de A2 over bijna het hele traject van Amsterdam naar Maastricht naar 130 kan. En er zal best wel ergens een plek zijn waar het voor de verkeersveiligheid onverantwoord is. Omdat je zegt, je gaat zo dicht langs een woonwijk. Dat is voor uh, geluid- of luchtkwaliteit niet verstandig. Nou, op Zo'n plek uh, ga je dan geen 130 doen, maar 120, 110 of 100. En dan zet je de reden er ook bij en dan zullen de automobilisten zich daar de best aan houden. Maar daar gaat het ook over, hè? De milieunormen voor geluid en uitstoot die worden mogelijk overschreden. Dus vandaar de 100 ja, kilometer. Ja, maar als ik daar rijd, dan uh, zie ik een hele brede weg. En dan zie ik daar helemaal geen woonwijken. Vlak langs het overgrote deel is het, is het leeg weiland. Dus ik begrijp het niet en er is geen automobilist die het begrijpt. Heeft u wel eens in Amerika gereden? Ja dan heb je ook van die enorme brede wegen, ja. snelwegen. Ja. Ja. En dan mag je ook niet hard. Nee, ja, zowat so zou ik zeggen. Ik bedoel, Amerika zijn wel meer dingen die anders zijn dan bij ons. En ik zou niet alles van ze willen overnemen. En wij zijn, eh, wij zijn Europa, los van het feit dat we betere auto's hebben dan in Amerika. Nou, maar, eh, maar in Californië begint altijd de autoontwikkeling, hoor. Nee, hoor, dat is absoluut niet waar de Amerikanen niet zo kunnen permitteren kopen zo'n mooie Europese auto. Maar eh, eh, los van dat punt, eh, op veel plekken kan 130 best. We hebben nu acht proeftrajecten waar de snelheid 130 is. Dat was een idee van de VVD-staat-regeerakkoord. En dat gaat gewoon prima. Maar ja, heeft u hier een Kamermeerderheid voor? Dat is natuurlijk de grote vraag. En u uh, kan dus wel hebben... een hele hoop mopperen, maar volgens doe er eens he... wat aan. Volgens mij hebben we een Kamermeerderheid, want het staat in het regeerakkoord. En dit onderdeel wordt gesteund door VVD, CDA en PVV. En we hebben nu acht testtrajecten van 130. Daar komt binnenkort de evaluatie. Nou, nou het, het gaat op... mij natuurlijk om dit traject. Ja. Na de evaluatie gaat u daarvoor strijden. Ik, ik denk eerlijk gezegd, als ik collega Kamerleden hoor, uh, zelfs van partijen als uh, de P van aan, D66, die zeggen: ja, het is wel gek op dit soort reden wegen dat je maar 100 mag. Zelfs zij vinden dat het eigenlijk lijkt op automobilist pesten dus ook het uitlokken van bekeuring. Dus ik denk dat het best gaat lukken dat het VVD idee van 130 op de snelweg ook tussen Amsterdam en Utrecht, maar wat mij betreft bijna het hele traject tussen Amsterdam en Maastricht gaat gelden. U gaat er dus vanuit dat het positief geëvalueerd wordt die proef? Daar ga ik vanuit, maar eh, zekerheid heb je nooit. Dus ik wacht op het rapport. Maar alles wijst erop dat het heel positief is. Want eh, er is geen enkel bericht van eh, toegenomen aantal ongelukken en dergelijke. Het gaat goed. En De eerste meting die ik heb gezien, bijvoorbeeld op de afsluitdijk, daar zijn we van 120 naar 130 gegaan. En is de gemiddelde snelheid van 114, 118 gegaan, dus keurig. Er is veel geld binnengekomen door al die boetes op de A2: minstens 2,5 miljoen euro. Ja. Maar waarschijnlijk veel meer dan dat. Dat kan de staatskast in deze baratijden natuurlijk heel makkelijk gebruiken. Ja, dat is allemaal waar. Maar wij moeten geen bekeuringen gaan uitschrijven om de staatskast te vullen. Wij moeten bekeuringen uitschrijven als mensen zich gewoon uh, onverantwoord gedragen. Als de verkeersveiligheid uh, in gevaar is. En daar is hier geen sprake van als mensen harder rijden dan 100. Dus ik vind dit onterecht. Laat ze, kijk, en dat vind ik ook. Dit is de makkelijke manier van controleren: lekker boetes uitschrijven. Ze zouden veel meer moeten gaan controleren in de woonwijken waar 30 of 50 is. Want er vallen op de snelwegen gelukkig relatief heel weinig slachtoffers en heel veel in de bebouwde kom. Dus laat de politie justitie zich daar nu eens op richten... dan zijn ze echt bezig voor de verkeersveiligheid. Meneer nou, Abdrood, zo ken ik u weer. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Hoe gaat het met de natuur in Nederland? Colette van Nune gaat wekelijks op zoek naar de staat van de natuur in dit land. En ze doet dat in haar eigen achtertuin, de uiterwaarden van de Maas. Het plan van natuurorganisaties was dat die uiterwaarden van de Maas... er heel anders uit zouden gaan zien waar nu nog mais groeit, moesten over een paar jaar... honderden verschillende kruiden groeien en veel meer dieren leven. Maar er komen bezuinigingen, en veel ook. Een koer in de wijze op natuur, is het motto van het kabinet. En de organisaties moeten het de komende jaren... met bijna 75 minder geld doen. Colette van Nuenen wandelt langs de Maas met fondsmandigers... hij is beheerder van natuurmonumenten. Mooi hier. Ja, hè? Ja, hier zijn we bij Ravenstein... Hier hebben we destijds een ja, mooie combinatie kunnen maken met dijkverzwaring. Eh, dat was kort na 1995, de tijd van extreem hoog water. Ik zou haast zeggen door het oog van de naald te gekropen en gelukkig allemaal goed afgelopen. 1995 eh, ja, bracht wel een, een, zeg maar een snelle inhaalslag teweeg in de dijkverzwaring, want er lag natuurlijk nog een grote opgave in Nederland uh, om een aantal dijken te verhogen en te verbeteren. En die middelwaard die was toen net aangekocht door natuurmonumenten. En hier speelde toen een dijkverzwaring. Hè. Daar kon bij wijze van spreken de uiterwaard kon de klei opgeschept worden. En die kon zo naar de dijk toe. We hebben hier ook uh, zeg maar de voedselrijke bovengrond hebben we weg kunnen halen. En uh, ja, hier is een heel fraai natuurterrein ontstaan. Hoeveel uh, plantensoorten zien we hier? Nou, een, een kenner die hier eens een halve dag gaat rondstruinen... die uh, haalt hier uh, zeker een paar honderd soorten uit. Ja. Mooi, hè? Ja, zeker. En uh, ja, wat natuurlijk ook heel erg mooi is... dat zo'n gebied vrij toegankelijk is. Hè. We, hier, uh, we mogen hier gewoon over het hek klimmen... en uh, ja. komen geen enge koeien tegen of zo. Ja, hier lopen... Uh, dit gebied wordt begraafd met brandrode runderen komen wel enge koeien tegen? Nou, dat zijn geen enge, enge koeien. Uh, Integendeel, die brandroze runderen... dat is een, um, ja, je zou haast kunnen zeggen... Um, de rivierkoe van Nederland. Oh ja? Ja, in de, in de zeg maar, agrarische sector... Uh, waar zeg maar, de koeien als uh, landbouwhuisdier gehouden worden... Um, kennen we heel veel rassen... En dat brandrode rund is er één van. Het, is, het is eigenlijk, uh, behoort het tot het uh, MRI-rund. Maas, Rijn en IJsselrund. En dat brandrode rund dat is een uh, kleurslag binnen het MRI. Eh, wat je ziet dat die beesten een heel uh, ja, zwart-rode kleur hebben. Uh, ze hebben allemaal uh, witte pootjes, een wit blesje op de kop, een witte staartpunt. Als ze helemaal zuiver zijn, hebben ze ook nog een blauwe tong... Hm. En eh, dat brandrode rund is zo goed als uitgestorven geweest in Nederland. Ja. Maar even voor de duidelijkheid, hè? die koeien die zijn dus van een boer. Die fokt ze groot op jullie grasland ja. en die slacht ze en verkoopt ze en verdient daar dus gewoon aan. Maar dat grasland, daar hoeft hij dus geen cent voor te betalen. Terwijl iedere andere boer die zijn eigen weiland heeft, die heeft daar kosten aan. Ja, dat klopt. Maar hier vinden we dus een ja, zeg maar belangrijke toegevoegde waarde aan zitten. Dat is het behoud van het culturele erfgoed. En wat ik al zeg, hè, kijk, dat beest is natuurlijk niet voor niks uit het Nederlandse landschap verdwenen. Die productiefactor in de landbouw die is ontzettend belangrijk. Die brandrode rund kan daar niet in mee. Dus ja, moet je naar alternatieven zoeken. Ze zouden bijvoorbeeld het jaar rond in de terreinen kunnen graven. Dat kunnen de moderne landbouwhuisdieren kunnen dat niet. Uh, die zouden in de winter veel te veel interen. En, en uh, dat zou uh, uh, zeg maar veel te veel uh, ten koste gaan van de belangen van de eigenaar. En de brandrode rund is nog dermate primitief... dat dit beest, bij wijze van spreken, het hele jaar door... Uh, buiten zou kunnen blijven. Wat hem natuurlijk bij uitstek geschikt maakt... voor begrazing van natuurterreinen. Ja, Maar u zegt bij wijze van spreken. Dus het gebeurt niet? Nee, we hebben hier geen brandrode runderen in het terrein in de winterperiode. Dat heeft vooral te maken met de, ja, zeg maar de grilligheid van de rivier. Ieder jaar komt er de Maas wel een keer uit. Afgelopen winter ook weer behoorlijk hoog water gehad op de Maas. En dan overstroomt dit terrein helemaal. Op het moment dat dat gebeurt en de koeien lopen nog in het terrein... dan moeten we ze evacueren. En om te voorkomen dat dat allemaal ja, zeg maar heel onverwachts gebeurt... Uh, gaan ze meestal in november, uiterlijk december, het terrein uit. Zodat uh, als het zeg maar, hoogwater wordt... we niet uh, onverwachts, uh, voor onverwachte situaties komen te staan. Maar dan is het toch alleen maar emotie, eerlijk gezegd... Want deze, ze kunnen in de winter buiten staan, maar ze doen het niet. Dus dan kun je er net zo goed andere nou, veen neerzetten. Ze kunnen in de winter buiten staan, maar uh, kijk, als dit terrein helemaal onder water loopt, dan moet je ze evacueren. Ja. De, de, nee, maar ik bedoel, in de praktijk zijn ze in de winter niet buiten. Dus kun je net zo goed andere veen neerzetten. Andere koeien, hoef je niet per se de brandrode rund. Ja, maar het is juist de keus gemaakt zeg maar, om dit ras... Te behouden. Ja, dat begrijp ik wel. Maar nu is er even geen geld meer. Hè? Jullie moeten dus zorgen voor nieuwe inkomsten. Dan zou ik zeggen, zet er een commerciële koe neer... waarvan de eigenaar ervoor wil betalen om te laten grazen in uh, jullie uiterwaarde. Dan levert het nog wat op. Nou ja, zover uh, is het gelukkig uh, nog niet. We uh, hebben het dat betreft, uh, nog niet echt het uh, mes op uh, de keel uh, staan. Ik hoop ook niet dat het uh, zo ver komt... Want ja, let wel, dit zijn natuurlijk fantastische combinaties. Hè? Hier gaat de veiligheid uh, in combinatie met natuur... in combinatie met uh, behoud van uh, cultureel erfgoed. Uh, en ook nog eens een hele mooie samenwerking tussen allerlei partijen. Dat gaat hier hand in hand. En uh, ja, ik denk dat het een heel groot goed is... Uh, waar we uh, naar moeten uh, blijven streven, omdat... Uh, mogelijk te maken en mogelijk te houden. Je mag niet alleen maar in geld denken. Het kan nooit alleen maar om geld gaan. Nooit, nee. Dit mag nooit alleen over geld gaan, zegt de beheerdermandagers van Natuurmonumenten. Maar Colette, gaat dat nog op met al die bezuinigingen? Ja, dat vraag je, je inderdaad af. Hè? 75 procent hè, moeten natuurorganisaties al met al bezuinigen. Dat is echt verschrikkelijk veel... Nou, je hoort het al een beetje, hè? Dus je hebt eigenlijk drie soorten natuurbeheer. Dus je hebt of gewoon het jongvee, zeg maar uh, uh, melkkoeien, uh, waar, die erom bekend zijn dat ze op stal worden gehouden, omdat het, uh, omdat het zoveel meer melk oplevert en, en zo goedkoop is voor de boer. Nou, die zou je de eerste jaren, totdat ze melk gaan geven, uh, buiten kunnen jagen. Dus daar kun je dan wat geld voor vangen als natuurmonumenten. Het andere uiterste is de wilderniskoeien, zoals je bijvoorbeeld, ik weet niet of je het Nadermeergebied kent. Nou, daar heb je hele mooie mooie Galloway-runderen, die lopen daar hun ja. hele leven. En uh, nou ja, tegen die tijd dat ze echt te oud zijn, dan uh, worden ze geslacht. En dat vlees kun je wel kopen, maar ja, dat is ook niet echt geld verdienen natuurlijk. Dat kost geld om ze te laten grazen. En een tussenvorm uh, is dan dat brandrode rund, waar we het net in die reportage over hadden. Dat uh, kost nu niks, maar het levert ook niks op. Dus ik dacht: van Nou, moet dat, dat moet toch commerciëler kunnen? Dus ik ben even langs geweest bij uh, de eigenaar van deze brandrode runderen. Dat is Theo van Schaik En zijn stal heet Durens Eind in Bergen. Wat was er eigenlijk mis met uh, de intensieve veehouderij zoals jullie het vroeger uh, hier deden? Jij samen met je vader. Waardoor je overgeschakeld bent op dit brandrode rund? Wat ik vond dat mis ging, was het feit dat we te veel mest produceerden. Ik wilde gewoon bemesten op basis van onttrekking. En in die tijd was er nog zo van, nou als het iets meer is, dat kan nooit kwaad. Dat was ook zo, de maïs groeide zelfs beter van. En jij dacht toen al van, dit is niet goed, want het grondwater wordt veel te zuur. Uh, de natuur wordt er lelijker van, uh, ons drinkwater wordt er niet goed van. En dus dacht je, ik stap over naar een andere koe. Ik, ik constateer zelf, en dan, en, en dan zit ik nog in de, ja, vrij intensieve in, in die landbouw... dat ik hier in mijn omgeving steeds minder koeien buiten zie. De koeien die ik zie, ja, zien er ook heel anders uit dan vroeger. Eh, niks te nadeel van de boer, dat wil ik eigenlijk als collega nog duidelijk zeggen. Maar ik constateer het wel. Eigenlijk is dat best bijzonder dat je als voorheen gewone boer hetzelfde doel hebt als een uh, natuurorganisatie. Namelijk gewoon een mooi ras zorgen voor een mooie uh, omgeving. Alleen er moet ook wel brood op de plank. Ja, en daarin zouden we elkaar wel beter kunnen, moeten kunnen vinden, denk ik. Uh, gebruik maken van, van, van elkaar's uh, uh, PR-mogelijkheden. En dan denk ik, ja goed, uh, Natuurmonumenten is er natuurlijk veel verder in. Die hebben natuurlijk een enorm ledenbestand. De, de, mensen denken nu misschien van ja, dan heeft hij vooral iets te winnen, ...die Theo, waarschijnlijk. Met zijn bedrijf zijn. Maar ik denk dat uh, Natuurmonumenten daar ook uh, profijt van heeft. Want? Omdat als het mij goed zou gaan, blijven die beesten daar lopen kunnen we dat zelfs uitbreiden. En uiteindelijk, maar dat zal best wel lang duren... zou het zo moeten zijn, of zou ideaal zijn... dat ik uiteindelijk uh, zou kunnen betalen voor het ge gebruik van die grond. Ja. En dan, dan zitten we helemaal op de goede weg. Dus hij verdient gewoon niet genoeg aan zijn vlees, Colette? Nee, precies. Je, zou, je kunt je afvragen of hij uh, wel commercieel genoeg denkt... Uh, hij heeft best een leuke website hoor, dureseind.nl. Uh, we moeten misschien ook even reclame maken voor allerlei andere vleesbedrijven. Maar nou ja, als je daarop kijkt, dan zie je dat hij wil wel vlees verkopen. Maar echt heel toegankelijk is die website nog niet. Hij, uh, dus je kunt je afvragen of hij gewoon wel ja, commercieel genoeg is... Om zijn, om zijn vlees op de goede manier aan de man te brengen. Hij zegt dus inderdaad, ik zou daar natuurmonumenten wel voor kunnen gebruiken. Die hebben natuurlijk heel veel leden, laat mij een leuk... Een stukje of reclame maken in het blad af en toe en dan kunnen die leden van natuurmonumenten mijn vlees kopen of zet een bordje naast de wei waar die koeien lopen van bel tegenover of scharik om, om dit vlees te kunnen eten nou ik heb even natuurmonumenten gevraagd wat ze daarvan vinden en die zeggen ja daar kunnen we gewoon echt niet aan gaan beginnen want uh, we werken met zoveel verschillende boeren samen. En ons doel is natuur uh, beheren en, uh, en, en, en ja, dit is gewoon geen volwaardig natuurproduct. Uh, die koeien die zijn gewoon van een, uh, van een boer en hij moet zelf maar zorgen dat hij daar geld uh, mee verdient. Daar komt het eigenlijk op neer. En ze gaan daar dus geen reclame voor maken. Dus aan Theo van Schijk de taak om het commerciëler aan te gaan pakken. Wie maakt hem los? Colette van Nuenen. Ja, we zijn heel benieuwd hoe dit in de toekomst gaat aflopen. Je hebt in ieder geval de afgelopen weken een goed beeld geschetst... van de staat van de natuur daar bij de uiterwaarde van de Maas. Ze lopen met de laarzen dagelijks door dat sompige gras aan de boorden van de Maas. De Timeline is the story of your life all your stories all your apps in a new way to express who you are You just scroll past rolls up all the stuff from your life great photos a map of the places that I've been some food that I cooked of Mark Zuckerberg doll Some friends that I made all the places that I've been to and it just keeps going and there are all the years of my life right here een overtuigende Mark Zuckerberg, eind september bij de introductie van Timeline. Dat is een nieuwe uitbreiding van Facebook, een soort dagboek op internet. In Studio de Smet het Amsterdam zit Daphne van der Kroft van Bits of Freedom. Mevrouw van der Kroft, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al enthousiast? Jeugdfoto's op uw je Timeline aan het zetten? <laughs> uh, nou, Ik heb zelf inderdaad wel een Facebook-account, um, maar uh, ik probeer er toch uh, met, uh, ja, met voorzichtigheid mee om te gaan. Facebook is een commercieel bedrijf, dus ze moeten gaan verdienen aan timeline, toch? Op de een of andere manier, of niet? Ja, timeline is, een, uh, is dus een, uh, een nieuwe functionaliteit van Facebook... waar eigenlijk als een soort uh, uh, ja, chronologische tijdslijn uh, je leven wordt getoond. Althans, het leven voor zover dat bekend is bij Facebook. En in die zin is het een totaal andere presentatie van de gegevens die Facebook al over je heeft... Uh, Absoluut heel leuk om eens een keer van jezelf te zien. Maar op diezelfde manier wordt je ook uitgenodigd... om nog meer informatie over jezelf weg te geven. Bijvoorbeeld over de tijd dat jij nog niet op Facebook zat. Hmm. En dat is natuurlijk heel slim. Want op die manier verzamelt Facebook gegevens... van voor de tijd dat zij überhaupt bestonden. En wat heb je eraan als Facebook zijnde? Nou, Facebook, de hele, de hele kern van Facebook draait natuurlijk om het verkrijgen van zoveel mogelijk gegevens van haar gebruikers. Want dat maakt dat adverteerders dan weer heel gericht kunnen adverteren en dan uh, komt er geld in het laadje. Dus hoe meer gegevens wij weggeven, hoe meer geld wij eigenlijk aan Facebook geven. U bent van Bits of Freedom. U komt op voor de digitale burgerrechten. U mm -hmm. bent heel goed ingevoerd in dit soort zaken. Heeft u een precies inzicht wat er gebeurt met die informatie... die wij allemaal op internet zitten. Nee. en uh, nou, Ik vertelde net al dat ik zelf ook een account heb. En ik ga regelmatig langs alle privacy-instellingen... en dan kijk ik weer naar de privacy, de, de algemene voorwaarden. En, uh, en zelfs wij hebben geen helder beeld... van wat er precies gebeurt met onze gegevens. Om een voorbeeld te geven... Um, met welke bedrijven worden mijn gegevens gedeeld of worden ze doorverkocht? En, en wat wordt er dan precies wel en niet uh, overgedragen? Of, uh, Dat kan je niet afschermen? Nou ja, we, we hebben geen goed inzicht. En voor ons als Nederlandse internetgebruikers... en wij, bij Bits of Freedom, wij komen op voor de Nederlandse internetgebruikers... is het heel slecht... Uh, uh, is het heel moeilijk om controle te houden over onze eigen gegevens. Want elke keer dat ik klik op de like-button of een foto toevoeg... Of een, of een verhaaltje toevoeg op mijn wall... dan wordt het direct geplaatst op Amerikaanse servers. En dan ben ik de controle kwijt. En die Amerikaanse service, wat doen die daarmee vervolgens? Nou ja, daar, daar staat alle informatie bij elkaar. En dat is van Facebook. En als ik bijvoorbeeld mijn account zou willen opheffen nu... dan eigenlijk het enige wat ik doe is hem deactiveren. Maar de gegevens worden niet verwijderd. Dus ik, uh, uh, ik heb geen idee hoe ik al de gegevens daar weer vanaf kan halen. En nu bent u wel heel voorzichtig natuurlijk. Want u zegt, ja, ik, ik ga er heel prudent mee om. Ja, ja. En dat moet je ook doen. Nou ja, kijk... Privacy is um, in, in onze nieuwe tijd, hè, met, met al deze ontwikkelingen op internet, is het niet meer simpelweg dat iets niet bekend is. Als een iemand wel heel graag foto's online wil zetten en de ander niet, dan is dat, het gaat het vooral om het kunnen maken van je eigen keuze. En daarvoor zijn twee dingen belangrijk. Ten eerste, dat je er voldoende van af weet. En ten tweede, dat je die keuze daadwerkelijk kunt maken. Er zijn mensen die willen niet de foto's van hun kinderen op internet zetten. En anderen vinden dat geen probleem... maar willen bijvoorbeeld niet uh, uh, foto's van feestjes uh, erop zetten. Het gaat erom dat jij... Dan kan je toch al, al die mensen die op dat feestje zijn geweest... alleen maar uh, zo'n Facebook uh, onderdeel sturen. Ik weet niet hoe het werkt, ik, weet, ik het zelf <laughs> niet. Ik, ik, vind het, ik, ik vind het namelijk veel te angstig, dat Facebook. Ik hoor daar hele giezelijke verhalen over. Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook een... een, een prachtige website die heel veel mogelijk heeft gemaakt. Dus uh, het gaat ons er ook niet om dat mensen nu standpelen hun account opzetten, opzeggen... maar dat ze er uh, uh, voldoende van af weten om hun eigen keuze goed te kunnen maken. Nou, ik werd weer in mijn wantrouwen bevestigd toen Spotify, die internetdienst... om muziek te luisteren of te downloaden, sinds kort alleen nog via een Facebook-account te gebruiken is. Precies. Behalve diegenen die dan eerder een Spotify-account hebben aangevraagd. Dus als je naar een liedje luistert, dan krijgen je vrienden op Facebook daar een bericht van... Het gaat wel ver. Ja, en, en wat er gebeurt is, je geeft één keer toestemming... voor, deze, uh, voor het feit dat dat direct wordt overgeplaatst op jouw Facebook-profiel. Uh, uh, nou, dan kun je zeggen, dat is muziek, dat is nog onschuldig. Misschien wil ik wel voor mijn vrienden verborgen houden... dat ik uh, ontzettend van metal hou, of zo. Maar Want dat doet u, hè? Ja, dat, precies, precies. Maar dat, dat kan nog onschuldig uh, uh, zijn. Um, The Guardian bijvoorbeeld, de krant, doet dat ook. En dan kun je al gaan afvragen, vinden we dat niet... Vinden we dat niet lastig? Want Wat doet de Guardian precies dan? Als ik, als ik via de Guardian nieuws lees, dan wordt dat op mijn Facebook-account geplaatst. als ik daar één keer helemaal in het begin toestemming voor heb gegeven. Hm. En dan gaat het natuurlijk over heel andere zaken. Want dat zegt misschien iets nou, over je politieke kleur, of over, over misschien wel over je geloof, of over andere zaken die je misschien niet met iedereen wilt delen. Ook bijvoorbeeld bij Google wordt elke zoekterm, elke site die je bezoekt opgeslagen... en al die informatie over je, je internetprofiel, dat wordt op de een of andere manier vermarkt. Hoe doen ze dat dan? Ja, bij, bij Google geldt hetzelfde als voor Facebook. Elke keer dat wij iets doen op internet wat zeg maar, binnen hun bereik valt... dan wordt dat opgeslagen omdat dat ons profiel alleen maar nog preciezer maakt... En op dat profiel kunnen adverteerders dan... Nou, bijvoorbeeld een, uh, een uh, vrouw van tussen de 20 en de 30, die heel erg houdt van metalmuziek, hebben we net mm -hmm. geconstateerd. Daar kunnen dus veel specifiekere advertenties um, voor worden getoond... dan iemand met heel andere muzieksmaak. En uh, die, dat tonen van die advertenties... en als mensen vervolgens ook nog eens op die advertentie klikken... daar zit het grote geld in. Want daar verdienen ze aan. Op het moment dat er een ja. klik komt op zo'n banner... Ja, of Dan misschien, ook wel, misschien ja. ook wel als het getoond wordt. Die, die, die systemen lopen een beetje langs elkaar heen. Um, maar waar het dus om gaat, is dat jij ook als je, als je uh, zoekt via de zoekmachine Google... dat al die zoektermen worden ook bewaard en worden ook toegevoegd aan, aan jouw profiel. Um, en je kunt je voorstellen, als je bijvoorbeeld zoekt naar nou, medische aandoeningen... misschien wil je helemaal niet dat een Amerikaanse techgigant precies weet op welke medische zoektermen jij allemaal zoekt. Kun je er op de een of andere manier achterkomen hoeveel Facebook aan jou als gebruiker verdient? Nee, het is, uh, het is heel moeilijk om die rekensom te maken. Je zou kunnen denken, we pakken de omzetcijfers erbij... en delen dat door het aantal gebruikers. Um, maar dat is, uh, dat is natuurlijk niet precies genoeg. Nee, dat weten we niet. En, en wat nog lastiger is, we weten ook helemaal niet... Met ja. wie Facebook dat al die gegevens deelt. Bijvoorbeeld, kunnen opsporingsdiensten zomaar in mijn account... en kunnen zij dan zomaar mijn privéberichten lezen? Al dat soort zaken weten we niet. Een beetje van een andere orde, orde. Vanochtend stond een klein berichtje in de Volkskrant... dat er ophef is in Duitsland. Een ja. hackersclub zegt software en handen te hebben... waarmee alles wat je op de computer doet... door de overheid in de gaten zou kunnen worden gehouden. Ja. Acht u het mogelijk dat een overheid dat doet? Uh, Jazeker. En in, in Duitsland is daar ook een, uh, een bevoegdheid voor in de wet. Iets wat we in Nederland niet hebben, overigens. Dus dat is wel heel goed om dat uh, nog een keer te benadrukken. Um, ja, daar is heel veel discussie over geweest. En die software, dat is wel uh, belangrijk om te vertellen hoe ontzettend ingrijpend het is. Dat is, uh, het wordt wel vernoemd naar het Trojaans paard. En eigenlijk wat er gebeurt is dat iemand anders zich uh, ja, binnenwerkt in jouw computer en het. De computer niet alleen helemaal kan uitlezen, maar zelfs kan overnemen. Zich op internet kan voordoen als waren hij jou. Het is ontzettend ingrijpend. En eigenlijk wat deze hackers hebben gedaan, deze, deze groep ethische hackers uit Duitsland... heeft diezelfde software um, uh, gevonden en heeft dat helemaal uitgeplozen. En heeft gevonden dat de software niet zo werkt als dat de overheid beloofd had dat die zou werken. En uh, daarom wordt er nu opnieuw discussie over gevoerd of het wel wenselijk is om dit te doen. De federale politie ontkent alles, maar de minister van Justitie... die uh, was zeer ongerust hierover... en die heeft direct een onderzoek gelast in Duitsland. Hartelijk dank, Daphne van der Koft van Bits of Freedom... de belangenbeachter van de digitale burgerrechten. Ik hou je in de gaten op Facebook. <lacht> Ik heb helemaal geen account. Hoe kan, nou ja. Wat doen de vadercollega's uit? Of liever gezegd, wat doen ze niet uit? Amerikaanse ijshokjes zijn bikkels, of toch niet zometeen in de wereld ontvangen. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Dorold Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. Op de Loosdrechtse plassen zijn twee mannen uit het water gehaald... die een tijdje werden vermist. Ze waren vanochtend met een roeibootje de plassen opgegaan... en omgeslagen, mogelijk door de harde wind. De twee worden gereanimeerd. De Egyptische premier Sharaf heeft na de rellen in Cairo opgeroepen tot kalmte. Gisteren liep een demonstratie van duizenden Koptische christenen uit de hand. Daarbij vielen 24 doden en honderden gewonden...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 En het CDA wil dat het makkelijker wordt om uitzonderingen te maken... op CAO-afspraken die voor een hele branche gelden. Als er banen mee kunnen worden gered, dan moet het mogelijk zijn... dat bedrijven afwijken van CAO-afspraken... en bijvoorbeeld een loonsverhoging niet uitbetalen. Dat vindt CDA-Kamerlid van Heijem. En hij wil daarover in discussie met minister Kamp. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Awb Verkeersinformatie viel op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... voor knooppunt Klaverpolder, drie kilometer... Daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders wereldontvanger. Chef van de Wereldontvanger Willem Frank de Noot. Wat horen we hier? Uh, dit is de goalhorn. Dat is de, de hoorn die loeit die afgaat op het moment dat er bij ijshockey wordt gescoord. Iedere club die heeft dan weer een andere toeter. En ze loeien volop, want de ijshockey league in Noord-Amerika. De NHL die is weer begonnen. Het is de grootste sport, uh, eigenlijk de nationale sport van Canada. Ook heel populair in de Verenigde Staten. Ja, het is natuurlijk een feest voor de fans dat uh, de competitie weer van start is gegaan. Maar dat gebeurt wel onder een soort rouw want tijdens de zomerstop zijn drie profspelers overleden. Uh, twee pleegden er zelfmoord. En nummer drie die stierft door een combinatie van te veel drank en pijnstillers. En hun dood wordt in, ge in verband gebracht met de taak die zij uitvoeren op het ijs. Want zij, zij waren enforcers. Dat zijn defensieve spelers die op het ijs het, vijle, het vuile werk opknappen. Van over welk verband worden we dan gesproken? Nou, deze, deze kerels delen uit. En ze op alle mogelijke manieren proberen hun tegenstander van de, van de puk weg te krijgen. En dat doen ze dan niet uh, met allerlei technische hoogstandjes... maar dat doen door erop los te beuken. En die, ja, ze gebruiken nogal vaak hun, hun vuisten. En dat betekent dat ze ook incasseren. Neem de Canadese Derek Bougard. Hij was zo'n vechter. Maar in december vorig jaar knokte hij voor het laatst. Uh oh oh. Bugard en Carter. Twee grote men, hebben de gloves And En ze hebben big shots gehaald. Bugard is naar de lock room. Carter landde een huge right Het lijkt zoals het. Nou, het was de, het zeventigste NHL-gevecht van Dirk Boekert. En ook zijn laatste, en die vechtpartij staat nog altijd op YouTube. Heb ja, ik kunnen hem zien nu. Ja, hij gaat op de vuist met een, met een andere speler. En ze gooien, die handschoenen gooien ze van zich af. En dan, dan slaan ze erop. Nou, Boegaard, die incasseert een paar klappen. En die druipt af naar, naar de, de kleedkamer. En daar hield hij een zware hersenschudding aan over. En dat was trouwens ook niet zijn eerste hersenschudding die hij die, die die opliep. En hij, hij worstelde met, met pijn, depressie en verslaving. Verslaving aan pijnstillers en, en drank. En dat is hem uiteindelijk fataal geworden. En die andere twee spelers, die pleegden zoals ik eerder zei zelfmoord en zij waren net als deze Boogard erg depressief en er zijn vermoedens dat deze doden en forces alle drie leden aan chronische traumatische encefalopathie CTE dat is een hele mond vol wat is dat voor aandoening? Nou, het betekent dat je hersens steeds meer uh, beschadigd raken en achteruit gaan door herhaaldelijke klappen tegen, tegen het hoofd. En uh, het kan allerlei uh, klachten tot gevolg hebben: uh, impulsief en agressief gedrag, geheugenverlies, depressie en zelfs uh, vroegtijdige dementie. En is CTE bij deze drie spelers inderdaad aangetoond? Nou, de vermoedens zijn er wel. Aangetoond is het nog niet. Bij die Derek Bogart wordt nog onderzoek gedaan uh, naar de hersenen. Maar tege tegelijk met deze sterfgevallen was er ook de dood van een ex-prof, een ex 45-jarige, Bob Probert, dat was ook zo'n vechtersbaas. Bij hem is wel uh, CTE vastgesteld. En dan heb je de, de beste speler van de competitie, Sidney Crosby. Bepaald geen, uh, geen vechtersbaas, juist een heel erg technische speler. Die kreeg zoveel klappen dat hij al sinds januari aan de kant zit... vanwege aanhoudende duizelingen. Nou, al die gevallen bij elkaar, die hebben de discussie over het harde spel... in het ijshockey flink aangezwengeld. Nou kan ik het mis hebben, maar als ik ijshockey zie op televisie... dan is het altijd een fysieke sport waar gehakt wordt, denk ik dan... Ja, en er zijn heel veel fans het ook mee eens. Er is een uh, opiniepeiling geweest recentelijk nog. En 55% van de fanatieke ijshockeyfans, hè, de mensen die het stadion bezoeken... die, vindt ook, ja, die, die, mensen die vinden ook dat, uh, dat vechten, dat het harde spel ook echt bij de sport hoort. En uh, ja, als er wordt geknokt, dan staat het stadion op zijn kop. Dat is gewoon ontzettend populair. Terry Ryan, dat is een voormalige enforcer... die vindt ook dat het vechten deel uitmaakt van de ijshockeysport hitting is part of hockey en de you know the fans respond. If I do all the fans are going to get into it if it's a decent fight they always do it's hockey. Uh, there's zijn lots of different momentum shifts in a game and that's just one of them but yes it can be very effective. Ja, Terry Ryan, hè, als je, die zegt als je een, een goede klap uitdeelt, dan krijg je een reactie van het publiek. Dat is dus een voormalig enforcer. hij zegt het is een manier om het wedstrijdverloop te beïnvloeden. En Die kan heel effectief zijn. En hij zegt: "Ja, je kunt bijvoorbeeld je, je ploeg een oppepper geven op het moment dat je achter staat." Dus door erop los te slaan. En een meerderheid van de fans vindt dat die vechtpartijen op het ijs moeten kunnen. Wat wil de rest dan? De rest wil een verbod. Uh, niet alleen op vechten, maar uh, er wordt ook gepleit... voor een, uh, voor een echt verbod uh, op, uh, op uh, checks tegen het hoofd. Dat is als er uh, tijdens het spel uh, een speler tegen het hoofd wordt geraakt. Want daar uh, vallen behoorlijk wat gewonden door. Door harde bodychecks. Uh, die spelers die smakken dan met hun, met hun hoofd tegen het ijs. En dan zie je ze soms ook uh, lange tijd verdoofd blijven liggen. Soms worden ze uh, met brancards van het ijs afgehaald. Of ze, ze worden de boarding ingebeukt. En zo raakte ook uh, de Canadese Sidney Crosby gewond. Hij werd gecheckt, hij kreeg een dreun die hij niet zag aankomen midden in het spel. As far as targeting the head and, and hit, yeah, no matter if it's from the blind side or straight on if someone targets head, yeah, I think that should be banned. headshots, ja, Sidney Crosby die zegt als het gaat om het raken van het hoofd... Hè, of dat nu frontaal is, dus dat je het nog kan zien aankomen... of vanuit je dode hoek, ja, dat zou verboden moeten worden. En hij zegt ook dat de sport zou er niets minder van worden... al dus de beste ijshockeyer van de NHL. Dan krijgt hij nu dus zijn zin, wordt het verboden door de NHL? Ja, voor een, voor een deel wordt het verboden. Uh, er is een speciale commissaris aangesteld... die kan ook fixe straffen uitdelen. Die kijkt dus of er geen illegale checks tegen het hoofd worden gegeven. Uh, en elke wedstrijd die wordt uh, gevolgd door 16 Kamer en al die beelden die, die kunnen worden geanalyseerd. Dus iedere verdachte training die wordt door Brandon Shanahan... dat is die NHL commissaris onder de loep genomen. En hij heeft in korte tijd al elf spelers geschorst. Dus volgens Shanahan neemt de NHL klappen tegen het hoofd heel serieus. We're definitely very serious about making advancements and studying uh you know blows to the head. We have to also look at fighting. Now what the final decision is, I can't tell you now. That's something that we're obviously going to have to look at. Ja, Brandon Shannon van de NHL, die zegt, uh, we nemen ook het vechten onder de loep. Maar hoe dat uit zal pakken, dat kan hij nog niet zeggen. Ja, waar hij ook mee zit, is dat vechten gewoon ontzettend populair is onder de fans. Ja. Word, uh, wordt vechten uitgebannen, dan kan het zomaar zijn dat uh, veel fans uh, weglopen. Dus dat is een precaire kwestie. Dus gaan die knokpartijen in elk geval voorlopig gewoon door uh, op de website. Er is een speciale hockeywebsite, die heet hockeyfight.com. Daar staan al die video's van vechtende ijshorkenjes op een rij. Ook van de, van de nieuwe wedstrijden, van de, van de wedstrijden, het nieuwe seizoen. Ja, en die vechtfilmpjes die zijn, ondanks alle discussies over het geweld op het ijs... nog steeds razend populair. Ik hou me bij kunstrijden. Hartelijk dank, Willem Frank. De nood. Tot donderdag. DeGids.fn Ze keken ervan op vanmorgen op de redactie. Op de elektrische apparaten zaten allemaal roze en gele post-its geplakt. Roze betekent dat je het goed doet. Geel betekent dat er nog schermen en computers aanstonden. Volgens mij was het net andersom. Maar goed, de actie in het kader van 10-10 moet mensen natuurlijk meer bewust maken om apparaten, als je ze niet gebruikt, uit te zetten. 10-10. En dat uitzetten van apparaten geldt ook voor Vara-collega's. Verslaggever Rolf Hartogensis maakte na werktijd een rondje door het Vara-gebouw en kwam op één avondje heel wat verspilling tegen. De bewaker van het Vara-gebouw weet er alles van. Nou, we hebben een touchscreen paneel. En daarop schak ik dan ruimte met daglicht uit en ruimte zonder daglicht. En nu is alle verlichting die normaal blijft branden op de dag voor de medewerkers, die is nu uit. Dus nu alles wat aan staat, dat is geschakeld in het gebouw. Computers blijven vanaf, omdat we weten niet of iemand nog bezig is met iets. Of... Dus, en het zou ook onbegonnen werk zijn, want er staan zoveel computers aan. Dat is, uh, dat is echt geen doen. Ja, staat er nog veel aan? Alles staat aan. Susanna Jacobs, mijn eigen lieve collega van communicatie. Wat, wat, wat is onze bewapening? Wat hebben we allemaal bij ons? Uh, we hebben roze post-its en gele post-its. Zo makkelijk? Ja, eigenlijk wel. Dat is eigenlijk een simpele, maar ik denk heel doeltreffende actie. Want de roze is voor als je het goed hebt gedaan en de gele is als je je computer bijvoorbeeld aan oh, laat oh Dat klopt. We hebben een mooie uitleg gekregen van de 10 organisatie ja. Lees eens even wat voor. En nou, op uh, vrijdag 7 oktober wordt er na werktijd door een klein team van medewerkers onaangekondigd. Een laatste ronde met de beveiliging door het gebouw gemaakt. Op alle nog elektriciteitsverbruikende apparaten, printers, lichten, computers, waterkoelers, koffiezetapparaten, noem maar op, worden gele post-its geplakt met een link naar 1010org waarom deze post streepje it. Kijk, dat is de URL. <laughs> Oké, okay, aan de slag. Um, deze hadden we nog niet gehad. Hmm. Dat is Paul Cornelissen. De lamp is uit, dus want die moet je wel zelf uitzetten. Oh, we gaan op alles gaan we plakken. Ja, ja. Niet, ja. ja? ja? Okay. ja, ja eigenlijk wel. Zijn Beeldscherm aan. Dan is dat, ik, ik geloof automatisch bij hem dat het dan echt, uh, of dat hij niet precies weet uh, dat je ah, die hij weet niet uit het zetten. <laughs> Sorry paal. De ja, computer ook. is uit. Het valt me op dat mensen, ik denk dat ik, uh, als ik dit nu zie, dat ik misschien wel mijn computer uitzet. Maar dat, ik, dat heel veel mensen gewoon niet weten dat je ook je beeldscherm uit moet zetten. Dus misschien moeten we daar gewoon... Uh, gewoon het niet weten. Ja, ik denk dat dit ontwetendheid is. De er. Ja, kijk. Het is natuurlijk ook leuk om gelijk te vertellen wat ze wel goed hebben gedaan: de lampen. De lampen. Ja, dit, dit, de die staan aan. Maar die mogen niet uit, is mij verteld. Uh, en dat heeft te maken met de waterwet Die verbiedt dat. Want dan krijg je stilstaand water. De kopiehiermachines uh, en zo, uh, de printers. Ja, die blijven ook aanstaan, volgens mij. Heeft allemaal aan? Ja. Maar de, waar deze staat gewoon, hier kan je gewoon, als ik zeg, op zondagnacht... Ja? kan ik gewoon direct mijn kopje koffie krijgen. Ja. Hé, hey, en dit is de redactie van de vadergids. En ik zie bijna alle beeldschermen aanstaan. Ja, nou, aan de slag, jongens. Uitzetten die dingen. Susanna, in alle oprechtheid, denk je dat dit verschil gaat maken? Oh, nou, op die hele energiemeter, dat vraag ik me af om naar beneden te krijgen. Of hè, deze actie daar aan bijdraagt. Maar ik denk dat er maandag toch wel wat mensen uh, denken van... Hey, wat zit er op mijn beeldscherm? En uh, misschien ook een beetje boos worden omdat we uh, een computer hebben uitgezet. Dus ik denk wel een beetje reuring. Oh, dit vind ik echt heel erg. Ik kom op de redactie van, uh, van een van onze programma's, van de Ombudsman. Alles staat hier aan, alles staat hier aan. Dit is echt niet te geloven. Ik ga, even, ik ga even de eindredacteur bellen. Hé, hey, ik ben met een post-it-actie bezig binnen de VARA. Zijn jullie klaar bij de ombudsman? Is iedereen naar huis? Ja. Iedereen is naar huis? Ja. Maar alles staat nog aan. Dat is die van mij niet. Maar... Ik, die van jou? Oh, ik ga het meteen checken, hoor. Ja, ook zijn scherm staat gewoon nog aan. Scherm staat aan, alle lampen staan nog aan. Foei, ombudsman. Foei. We zijn nu klaar. Hoeveel zullen het er zijn geweest? Sowieso op beeldschermen. Heel veel. Ik denk serieus, zeven op de tien die aanstonden. Au. Ja, best. Maar en nogmaals, hè. ik geloof echt dat heel veel mensen het niet weten dat je ook je beeldscherm moet uitzetten. Bij deze? Bij deze, jongens. We gaan hier bij de varen leren, in ieder geval, dat we, dat, dat ook kan. <laughs> Voor het geval dat je het nog niet wist, want kennelijk weten ze het niet. Alle collega's die zijn betrapt, die zijn te herkennen vandaag. Aan een rood hoofd. In Delft huist professor Kling. Hij is elektriciteitsdeskundige en meet vandaag het verbruik in heel Nederland. En vergelijkt dat met het verbruik van vorige week. Jan Peel staat bij hem. Jan. Ja, eerst wil ik natuurlijk weten welke kleur jouw hoofd is, Felix. Nah, <laughs> roze. <laughs> roze. Dus ja, had ik, had ik had die, dat scherm ook vergeten uit te zetten. Dus ik, ik, had inderdaad, oh, toch? ik dacht dat ik een heel goed stickertje had, maar ik had het fouten. Oké. Okay, ja. ik, ik, nou, ik herken vond het. die smilies niet toen ik heb geen Facebook. Ga door. Nee, ik zit inderdaad bij professor Kling aan de tafel te kijken naar die meters. Want vandaag is het dan zo dat voor het eerst die elektriciteitsverbruikmeter in Nederland actief is op internet. En kunnen we kijken wat we als Nederlanders in totaal verbruiken, wat een wijk in Hoofddorp doet en wat een stadhuis, en muziek, een stadhuis muziektheater in Amsterdam doet. Nou ja, u kijkt dan nu ook natuurlijk voor het eerst naar die actie. Heeft dat zin dat we nu er echt op letten om energie te besparen? Jazeker. Eh, dank je voor de, voor de, voor de vraag. Jazeker heeft dat zin eh, om, eh, om daarnaar te kijken. Zeker voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Eh, het geeft inzicht in de, ja, in de verbruikscijfers. Hè. Precies wat u zegt. Eh, landelijk, in een wijk en in een gebouw. Nou is het natuurlijk sowieso een gebouw, dat kun je heel direct meten. Dan weten mensen van, hey, het wordt vandaag gemeten. Zie je dan inderdaad ook dat ze er rekening mee houden in het stadhuis in Amsterdam? Ja, daar vooral. Dat is, uh, dat, uh, die, die gegevens die zijn uh, uh, dan in het kader van deze actie, uh, zou je kunnen zeggen, opvallend. Omdat daar een besparing in, uh, in zit. Ja, ik klik er eens even op, want dat ben ik dan inderdaad wel even benieuwd naar. Want dat kan u thuis natuurlijk ook doen. Uh, wat doe jij uit .nl? Daar kun je het precies allemaal volgen wat er gebeurt dus bijvoorbeeld in dat stadhuis. Nou, dus, oh, ja. Dus we zien, uh, we zien daar het verbruik van een, een, een vergelijkbare dag vorige week maandag. Uh, voor de hele dag uh, weergegeven van, uh, uh, zeg maar van minuut tot minuut op een 10 minuten schaal. En dan wat vandaag plaatsvindt tot op dit moment. Oké, okay, maar dan heeft u vorige week gemeten wat eigenlijk een standaarddag uh, zou moeten zijn. Dan was vorige week prachtig weer op maandag. Vandaag is het een beetje bewolkt, donker. Dan gaan mensen lichten aanzetten natuurlijk. Misschien uh, gaat de verwarming hem aan. Ja, dat zou dus kunnen. Dat zou betekenen eigenlijk dat waarschijnlijk het verbruik in principe zou moeten toenemen. He? Maar in het gebouw zelf, daar zien we een afname. Ja, maar ze weten dat daar nou, Ze gaan met de billen bloten hier vandaag ja, natuurlijk, ja, hè, via die site. Ja, daarom bij hun, tot, tot dit moment, als het zich zo doorzet, is de actie eh, geslaagd. Want... Okay, maar dan gaan we naar die wijk toe, daar, uh, daar gaat het al een beetje de verkeerde kant in natuurlijk. Dat heb ik net uh, van tevoren al even bekeken. Want daar uh, ja, gaan ze toch wel echt meer gebruiken. Ondanks het feit dat ze weten dat vandaag die actie in hun wijk gemeten wordt. Ja, en die wijk die bestaat uit zo'n 400 uh, huizen. Mm -hmm. En uh, dus dat wil zeggen dat. kun je er één keer op Dat wil zeggen dat. Uh, uh, ja, daar wordt het uh, echt interessant. Of uh, de, degenen die daadwerkelijk aan de actie meedoen. een zodanig invloed kunnen hebben op het gebruik in hun wijk. Ja, want dat zijn de mensen die hun daad niet aanzetten hun ja. drogers, uh, allerlei apparaten. Een licht uitdoen, ja. uh, al dat soort dingen meer. Maar desondanks zitten we ook nog boven de ja, lijn van, van de vorige van week. week. Ja, op dit moment zien we dus dat die lijn, uh, uh, zeker in de, in de ochtend, uh, en dat heeft waarschijnlijk toch te maken met het wat later licht worden ten opzichte van vorige week, dat die duidelijk hoger ligt. Maar op dit moment zit hij nog steeds hoger. Dus dat wil zeggen dat de, de omstandigheden, ik denk het weer, uh, aanleiding geven tot uh, meer, uh, meer elektriciteitsverbruik. Ja, Oké, okay. en, en die, was misschien, die blijft misschien wat wel uit, maar ja, die gaat gewoon morgen natuurlijk doorgaan. Ja, wat heeft het dan voorzien? Nee, dat is wat anders. Ik, ik denk dat, uh, dat er zeker ook in, in die wijk op die actie gereageerd zal zijn. En uh, dat moet, zou ik, uh, dat zit ook uh, zonder meer in die, in, die, in, die, in die cijfers. Uw vraag: heeft het dan wel zin? Nou, het doel van de actie is niet om nu daadwerkelijk tot energiebesparing te komen, alleen tot een bewustwording... van wat betekent het nou, jouw gebruik, op ieder moment van de dag of door de tijd heen. Nou, we gaan het vandaag verder volgen op die site, watdoeijijuit.nl. En dan kun je dus zien wat er vandaag allemaal verbruikt wordt. En het belangrijkste is dus inderdaad, zet die zooi uit die uit kan... Hè? maar word vooral bewust van het feit dat je dus stroom kunt besparen. Ook al, ook al doe je dat helemaal in je eentje. We zetten Jan uit. Hij sprak met professor Kling, elektriciteitsdeskundige in Delft. De Wat is de lekkerste cola? Wat is het beste bier? Nou, om omdat te bepalen wordt dat sinds de jaren zeventig de blinde smaaktest gebruikt. Producten van verschillende merken die worden blind geproefd en zo blijkt dan welke smaak de consumenten het best bevalt. Leveren die uitkomsten van de blinde smaaktest nu een relatieve waarheid op, of is het een beproefde marketingtruc? Charles Borremans, reclameman, zit hier om het antwoord te geven. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Wat was de allereerste keer dat een smaaktest werd ingezet? Nou, de, de, de, de blinde test of de blind, uh, het blinde experiment... Uh, dat dateert al van het eind van de 18e eeuw. Dus dat is al een heel oud fenomeen, maar... De moeder aller. Maar wacht blind... even, waar ging het dan toe dan? Het eind van de 18. Nou, toen eind? was het echt nog op, op, op, op vanuit het laboratorium. Dus het is met, met, met chemische processen en dat soort zaken. En <tie> dat dateert al uit in Frankrijk met name uit uh, 1784 en zo. Echt, echt eind 18e eeuw, 1790. Maar jij zei de moeder van de smaaktesting? Ja, de moeder aller smaaktesting. Of de. Uh, blinde smaaktest moet ik zeggen. Dat is de Pepsi Challenge uit 1975, uh, waarbij uh, consumenten werden gevraagd uh, twee uh, blinde cola's te proeven. Althans, het waren twee glazen en daar stond een, uh, een ging een kartonnetje. Althans, het stonden twee glazen en er stonden twee kartonnetjes achter en daar stonden de flesjes in. Dus je kon niet zien wat je dronk. En uh, wat bleek nou? Dat in meerderheid in Amerika uh, koos men uh, voor de Pepsi Cola. Maar dat dus. was dus een marketingtruc. Nee, dat was geen marketing truc, want de truc is geen truc. Hè. Je krijgt gewoon twee glazen cola, uh, onbedrukte glazen. In de een zit Pepsi en in de een zit Coca-Cola. Je kan het niet zien. Ze vragen aan uh, meneer Meurders, uh, kunt u er een van de twee proeven? En je proeft er een en je proeft uitgerekend weer de Pepsi-Cola. Vind je de lekkerste cola? Omdat hij te zoet is waarschijnlijk. Omdat het inderdaad wat zoeter is, daar houden bl mensen blijkbaar van. Maar in ieder geval, die resultaten vielen elke keer weer uit in het voordeel van, uh, van Pepsi. All across this country, people took the Pepsi challenge. And Pepsi won because... You know way out. Pepsi, in tests like these nationwide. More mensen prefer Pepsi over Coca-Cola. Tien jaar lang hebben ze dit gedaan, deze, deze Pepsi-challenge. En daaruit bleek eigenlijk dus dat de smaak van de Amerikanen veel meer in het voordeel van Pepsi uitviel. The choice of a new generation werd het dus ook genoemd. En Coca-Cola was eigenlijk een beetje de taste of the past. En hoe reageerde de concurrent? Nou, de concurrent Coca-Cola. Ja, die werd er natuurlijk bijzonder zenuwachtig van. Uh, en die hebben zich eigenlijk laten verleiden om hun eigen smaak, hun. Uh, aan te passen. Dat in 1985, toen brachten ze de, de, de New Coke op de markt. En uh, die was inderdaad iets zoeter. Nou, en dat bleek, achteraf bleek dat het een enorme marketingblunder te zijn... laten we zeggen, de moeder aller marketingblunders. Uh, want dat werd weer niet gepikt door de die coca Coca-Cola-drinkers. En dat werd ook weer gebruikt door Pepsi in een campagne... They Changed My Coke. Dan werd het, het zout nog even stevig in de wond gevreven. En Pepsi werd niet echt groter natuurlijk dan Coca-Cola. Dus dat, wat dat betreft is er toch niet sprake van een succes, of wel? Nou, het heeft ontzettend veel uh, aandacht opgeleverd voor Pepsi. Maar als je praat over het merk, dat is wel weer heel bijzonder. Dat heet dan de zogenaamde Pepsi-paradox. Kijk, als je twee glazen voor je hebt staan... waarvan je niet weet wat Coca-Cola en Pepsi is... nou, dan bleek dus uit die Pepsi-challenge dat men voor Pepsi koos. Maar op het moment dat een van de glazen werd voorzien van een Coca-Cola-logo, los van het feit of, of daar echt Coca-Cola in zat... dan koos de meerderheid van de consumenten... toch weer voor dat glas met Coca-Cola Zo erop. sterk is dat merk. Dat is de kracht van het merk. En die Pepsi-proef is van lang geleden... Ja. Heb je nog meer recente voorbeelden? Nou ja, God, heel recent is uh, september, oktober van dit jaar... een groot onderzoek bij onze Zuiderburen in België... door de consumentenorganisatie Test en Aankoop opgezet. En ja, het kan haast niet anders. Dat gaat over bier. Uh, 60 <lacht> uh, consumenten uh, zaten in die test. 44 biermerken zijn er getest. En in de blindsmaaktest voor het pilsbier... waaronder onder andere Maas en Jupiler en Stella, maar ook Heineken zat... U wilt het niet geloven, meneer Meurders. Daarin heeft ons eigen Nederlands Heineken gewonnen. Wat uit het men... flesje of uit de tap? Uh, dat was volgens mij uit de tap. Maar oh, dat weet ik ja. niet helemaal ja, zeker. Uit ja, flesje zou ik nee. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar datgene wat men toch in België altijd meent te noemen. Parenpies, dat Parenpies bier, dat heeft toch maar mooi die blinde smaaktest van Tess en aankoop gewonnen. En heeft Heineken dat uitgebuit in België? Uiteraard, uiteraard, niet zozeer in België, maar ze hebben wel in Nederland een hele grote pagina, grote advertentie geplaatst. Die stond vorige week, dinsdag 4 oktober, stond hij in de krant, in vier Nederlandse dagbladen, uh, met uh, de bekende uh, de glas bier, het bekende glasbier erop, daarboven niet het woord biertje, maar op zijn bels pintje. En daarin uh, uh, nou, gaven ze heel nadrukkelijk aan dat ze bijzonder trots zijn op deze Belgische erkenning. He, met als kopje tekst ook onder van alle aanmerken vonden de Belgen in de blinde smaaktest Heineken het lekkerst. Overigens, ook het Duitse merk Schultenbräu kwam ook heel goed uit de test. Dat is overigens gewoon het huismerk bier van Aldi, en die kwamen juist weer heel goed uit de test. Vanwege de Uitstekende prijswaarde, prijskwaliteit. Dan sla je elke weekend in een kratje van Inja Schultenbrooi. Dan Schulten hebben we het hier nu vooral uh, over marketing. Of toch een gedegen onderzoek steeds? Dus is het is natuurlijk altijd gewoon een, een, een onderzoek gaat eraan vooraf. En dat is gewoon... die. die nou ja, de slag... Van de Consumentenbond natuurlijk komt de Consumentenorganisatie ja, te dat... Dus Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat het natuurlijk altijd uitgenut wordt. He. Op het moment dat je dan zo'n test ook wint. Ja, dan wordt er gebruik van gemaakt. He. We hadden het vorig jaar nog gezien bij de rundvleeskroketten kroketten van Bekkers. De lekkerste van Nederland. En heel mooi is ook nog een hilarisch voorbeeld uit 1966. Misschien dat we nog even dat kunnen laten horen. Zeker. Piet ja. bam Bergen. René van Voren, beter bekend als de Mounties, met de paptest. Heeft hij meegenomen, let op. Mag ik u verzoeken om even deze pap te proeven? Deze pap? Ja, maar. Oh, Doe het even. Zo. Nou. Nou, smakelijk, geloof ik, hè? En we u even deze pap proeven? Hallo. Het zo. De yum -yum -pap. Dat ja, is de Jumjumpap. Dat is de yum -yum -pap. uitstekend. Dat ja, is de pap die een humor maakt, Ja, de paptest uit 1966 nou is een parodie op de Blinde Smaaktest uh, voor het fameuze merk yum -yum Pap. Marketingman Charlotte Borremans, elke maandag weer verantwoordelijk voor de nodige humor in dit programma. Juist. Hartelijk dank tot volgende week. Tot volgende week. Waar kijk ik nog naar op televisie? Nou, voor degene die van ons koninkhuis af willen... of het juist willen behouden vanavond... is er het monarchiedebat. Naar aanleiding van Rutte's plannen... tot modernisering van de monarchie... praten historici, koningshuisdeskundigen... en staatsrechtsgeleerden met elkaar... onder leiding van Rob Trip. Benieuwd of de burger ook nog wordt gehoord. Om vijf voor negen op Nederland 2. En het documentaire programma Tegenlicht bevindt zich in het Midden-Oosten. stelt de vraag wat de machtswisseling in Egypte betekent... voor de illegale aanvoer van goederen naar Gaza... via de 1400 tunnelroutes vanuit de Sinai. Om vijf voor elf op Nederland 2. Jurgen. Van Hallo, het is terug. Ja, we gaan het ook even over dat de debat hebben doen met de eindredacteur Peter Kloosterhuis van de, van de NOS. Die komt daarover vertellen. En de stelling straks in stand.nl: de PVDA blokkeert terecht de benoeming van Donner bij de Raad van State. En wie komt erover praten? PVDA, Tweede Kamerlid Jeroen Rekour. Heel benieuwd, zometeen in lunch allemaal. Surf naar de gids.fm. En tot morgen allemaal. Ik vind dat nu die politieke leiders ook eindelijk is, moeten doen waar ze voor zitten. En dat is leiding geven. Belangrijke en gewone mensen. En hoe langer we ermee wachten, hoe meer de rekening ook bij ons terecht zal komen. Over de zin en onzin van het leven. En waarom doet iemand al die rare dingen? En als hij er zo'n last van heeft, waarom houdt hij er dan niet gewoon nou, mee op? De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Het is een manier om om te gaan ja. met de onzekerheid van het leven. Straks van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De gebroeders Levenhart van Astrid Lindgren, een klassiek tijdloos kinderboek, bekroond met de zilveren griffel. Tijdelijk slechts 4.95, alleen in de Libris boekhandel. Libris boeken, heel veel boeken. Het kan niet zo zijn dat afval voor altijd afval blijft. Wij maken er liever iets moois van.